Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland blijft wapens naar Oekraïne sturen. En dat zegt minister Ollongren van Defensie. Ze is met haar collega ministers uit andere landen in Brussel om te praten over de oorlog in Oekraïne. Ik is om te leveren, president Zelensky vraagt om wapens. En Oekraïne Vandaag overleggen Oekraïne en Rusland weer met elkaar. Als het een beetje tegen zit, zou de oorlog in Oekraïne ervoor kunnen zorgen dat onze economie niet alleen stopt met groeien, maar zelfs gaat krimpen. Vorige week zeiden economen van het CPB nog dat het wel mee zou vallen, maar nu komen ze toch met een ander verhaal, zegt verslaggever Nick Wouters. Ik denk dat ze daar nogal voorzichtig waren met de prijs van olie en gas bijvoorbeeld en de grondstofprijzen. Die is in dit scenario wel een stuk hoger. Ja, dat is dus nog slechter voor de economie. In Heinenoord bij Rotterdam zijn gisteravond een man en zijn hond zwaar gewond geraakt toen ze werden aangevallen door twee andere honden. De man had meerdere bijtwonden en is in het ziekenhuis behandeld. De twee bijtende honden zijn in beslag genomen. Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn ze twee weken geleden ook al in beslag genomen voor het doodbijten van konijnen. De bakken met ingevulde biljetten op de stembureaus raken langzaam wat voller. Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 333 gemeentes worden gestemd. Een verslaggever van RTV Utrecht is in de waard. Daar was het niet zo moeilijk kiezen. Als het voordeel van een landelijk gebied, zo is een kleine stemlijst. De onderwerpen. We lagen voor het oprapen? Ja, de onderwerpen waren voor mij heel duidelijk. Vertel. Ah, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat we uh, dat het stuk landelijk dat dat behouden blijft hier. Dus ja, onderdeel zijn van een stad als IJsselstein, dat is anders dan onderdeel zijn van de gemeente als Lopik. Landelijk moet behouden blijven. Hoe zit het met u, meneer? Bij mij hetzelfde. Ja? Landelijkheid en rust. In Amsterdam zijn afgelopen nacht Forum voor Democratie. Logo's op de stoep voor sommige stembureaus gespoten. Die zijn weer weggehaald.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 begonnen met Dave, D, Dozy, Bracky, Mick en Titch met Bandit. En ik ga door met de Four Tops. Reach out, I'll be there.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 Don't need.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 Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. The Pit Down Man was een Amerikaanse instrumentale rockband... die aan het begin van de jaren 60 enkele succesvolle singles publiceerde. De band werd opgericht door Lincoln Majonga Mayonga en Ed Kopp... die zich kenden uit de band The Four Preps. Kopp was daar één van de zangers. Mallorca was als pianist bij enkele producties van de band betrokken... Beide schreven de stukken van de band, die uitsluitend studio opnames maakten. De naam van de band herinnert zich aan Pit Down Men's. De eerste opname van de band ontstond in 1960. Een lid van het Los Angeles Philharmonic Orchestra bespeelde de pauken. Bovendien werd gitaar, drum en een tweede saxofoon gebruikt. In totaal had de band zeven leden. Pit Down Man met McDonald's Key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 Hoe kan het dat je een andere kleur krijgt als je twee kleuren mengt. Je denkt misschien dat een brandweerauto rood is. Maar als je het echt correct wil zeggen... dan weerkaatst een brandweerauto licht... met een golflengte tussen de 622 en 780 nanometer. De zon schijnt licht in alle zichtbare golflengtes op de auto. De lak van de auto absorbeert de meeste kleuren... en weerkaatst een klein deel. In dit geval de rode golflengtes... Via de kleurgevoelige cellen op je netvlies, de kegeltjes, interpreteert ons brein deze lichtgolven als rood. Zo komt het dat we kleuren zien. Stel nu dat je op een brandweerauto miljoen gele stipjes verft, zodat er ongeveer evenveel gele als rode verf op te zien is. Van dichtbij zie je een rode brandweerauto met gele stippen. Maar zet je maar genoeg stappen naar achteren, dan lijkt het alsof de kleuren gemengd zijn. Dat komt doordat de gevoeligheid van je ogen beperkt is. Op grote afstand maken ze geen onderscheid meer tussen de rode ondergrond en de gele stippen. Wat ze wel zien is de kleur die tussen rood en geel in de kleurenspectrum ligt. Oranje. you mm -hmm.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 Of blue.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 Traffic Jam is de titel van de eerste single van de Britse muziekgroep Sailor. De single werd in de eerste instantie alleen in Duitsland en Portugal uitgegeven, maar Nederland pakte dat over. Mede dankzij uitgebreide Airplay en het filmpje in Top Hop werd de single in Nederland een succes. Daarbuiten blijft het succes gering. Traffic Jam handelt over de geschiedenis van de file... Een onderwerp dat toen al speelde met de vaste files op het knooppunt Oude Rijn en nabij de Koentunnel. De B-kant werd gevuld door Harbor. Traffic Jam staat op het musicalbum Sailor. Harbor is nergens anders opgenomen op een album. Traffic Jam is een van de weinige singles en nummers van de band die niets met het leven op zee te maken heeft. Sailor met Traffic Jam. 1975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 If she just would Some sweet day Arcade is door de KEI erkend als de onafhankelijke vertegenwoordiger van haar huurders. Arcade en de KEI hebben daartoe een participatieovereenkomst afgesloten... ...waarin is geregeld welke onderwerpen aan de orde kunnen komen... ...en wat de invloed is van Arcade op het beleid van de KEI. Arcade heeft recht op informatie, het recht om te adviseren... ...en zelfs instemmingsrecht op cruciale zaken... Arcade heeft ook een financieringsovereenkomst met de Kei. Hierin is vastgelegd welk bedrag de Kei jaarlijks bijdraagt aan de kosten die Arcade maakt om goed te kunnen functioneren. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leden per regio. Wees solidair met Arcade. Veel leden geven Arcade meer aanzien, meer respect en dus sterkere positie. Dit is van belang voor alle huurders, dus ook voor u. U kunt lid worden voor een symbolisch bedrag van 60 cent per maand. Dat is slechts 27 op jaarbasis. Lid worden kan door de website www.hvarkade.nl. Via uw e-mailadres ontvangt u van ons uw maandelijkse nieuwsbrief.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 So true, I love you, Sunny. Thank you for the sunshine, okay? Sonny, thank you for the love you. Alright